Op het Leidseplein in Amsterdam heeft een taxichauffeur vannacht een man zo ernstig mishandeld dat hij vanmiddag in het ziekenhuis is overleden. De chauffeur is aangehouden. De slachtoffer van 44 werd tijdens een ruzie in elkaar geslagen. Er zijn al tijden veel klachten over de taxistandplaats op het Leidseplein. De chauffeurs zouden korte ritten weigeren, veel te hoge prijzen vragen en klanten intimideren. Bij de politie in Groningen zijn dit weekend ongeveer twintig meldingen binnengekomen van fraude met vakantiehuizen in Spanje. De gedupeerden hadden via de website villaspanjehuren.nl een huis gehuurd dat bij aankomst niet bleek te bestaan of al was verhuurd. De website van het bedrijf uit Groningen zou geen anvr keurmerk hebben. Een groep Iraanse geestelijken heeft de verkiezingsuitslag in het land ongeldig genoemd. De hervormingsgezinde groep vindt ook dat de Raad van Hoeders partijdig is en niet langer mag optreden als hoogste rechter in deze zaak. De uitspraak van de geestelijken gaat rechtstreeks tegen Ayatollah-Ghamenei in. Vijf dagen na de ramp met de Airbus bij de Comoren hebben onderzoekers signalen opgevangen van de dozen met vluchtgegevens. De signalen werden onder water opgepikt door een onderzeeër. Bij het ongeluk kwamen 152 mensen om het leven. Er was één overlevende, een meisje van 12. EU-buitenlandcoördinator Solana legt in oktober zijn neer. Hij vindt het na tien jaar welletjes, heeft hij gezegd... in een interview met de Spaanse krant ABC... In het najaar loopt zijn mandaat af en dat vindt Solana een mooi moment om afscheid te nemen. Prinses Hermé, de vrouw van prins Floris, is in het fysieke huis in Amsterdam bevallen van een dochter. Het meisje Eliane Sofia Carolina is kerngezond, meldt de RVD. Het paar heeft al een dochter, Magali. Eliane is het tiende kleinkind van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.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 Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Zirke Zandvoort, ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Sirke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 hebben we wat adviseurs erbij... omdat het toch heel moeilijk is om uh, Animo uit de vereniging te vinden... om uh, bij het bestuur te komen. Nee. Uh, wa waarom is er zo weinig uh, Animo, denk je? Nou, ik denk dat het vooral komt omdat... Een, uh, je, we zijn allemaal ondernemers ook... en als ondernemer zijnde van een strandbedrijf... Uh, heb je gewoon heel veel te doen. En dat is uh, heel geredig. Nou, Je hebt het nu afgelopen periode weer gezien... dan is het mooi weer... en dan ben je gewoon van s morgens vroeg tot s'nachts bezig...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 Hoe moet je eens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 But I look and then I smell a perfume like I'm down on the floor And I don't know what I'm in for Conversation is a time of in The interaction of a lover And I make it the time I'm talking It's a simple season What's gonna be like Into a deep sea dive Now who is swimming with the raincoat? Well, come stand a little bit closer Breathe in and get a bit higher You never know what hit you When I get to you yeah.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 Naar het zuiden, Holland plat en de Spaanse zon. Geen bewegingen te krijgen, Spaans van oud in.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 paciencia ante tu voz pobre corazón que no atrapa su corda